Deel verpleeghuisbewoners in Nederlandse verpleeghuizen ondervoed. Ondervoeding en uitdroging is een stille moordenaar. 30% van alle verpleeghuisbewoners in Nederland, 18.000 mensen, is ondervoed of uitgedroogd en mensen sterven daaraan. Dat stelde bijzonder hoogleraar Chronische Zorg J. Schols donderdagavond in het televisieprogramma Nova. Schols noemt het onacceptabel dat de landelijke richtlijnen niet worden nageleefd. In de uitzending kwamen familieleden van drie mensen aan het woord die vorig jaar na een opname in een verpleeghuis voor revalidatie ondervoed en uitgedroogd waren. In twee gevallen overleed de patiënt. Het ging om een vrouw en een man die werden opgenomen op verschillende locaties in een verpleeghuis in ons land. Versterven. Een patiënte ergens in ons land in een verpleeghuis belandde met een beginnende weer en uitgedroogd in het ziekenhuis en woont nu in een ander verpleeghuis elders in Nederland. Het gaat goed met haar, zei haar dochter, die eerder van het personeel het aanbod kreeg om haar moeder te laten versterven omdat ze niet meer wilde eten, drinken en leven. De dochter, die overtuigd was dat haar moeder ziek was en niet levensmoe, nam daar geen genoegen mee. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft de familie van de patiënt gevraagd om op de hoogte gehouden te worden van de uitspraak van de klachtencommissie van het verpleeghuis. Het verpleeghuis had de inspectie niet op de hoogte gebracht van de calamiteit totdat duidelijk werd dat Nova er aandacht aan zou brengen. Of er weer een ander verpleeghuis zijn woordvoerster van de inspectie dat in de gaten wordt gehouden of er een klacht is ingediend bij de klachtencommissie van het verpleeghuis. Als dat zo is, dan wil de inspectie dit in de gaten houden. Vastgebonden. Daarnaast zit de inspectie bovenop nog een verpleeghuis. Daar overleed vorig jaar een vrouw, omdat ze niet volgens de regels was vastgebonden aan bed. De vrouw gleed uit het bed, raakte bekneld en overleed. De vrouw was vastgebonden, omdat er te weinig personeel in de nachtdienst zat. De vrouw kon ook niet bij de alarmbel. Die was weggelegd, omdat ze dat te vaak gebruik van maakte.